7 uur, Marian Koekoek met het NOS-journaal. De grootste Nederlandse banken gaan meer informatie delen, zodat ze zich beter kunnen verdedigen tegen cyberaanvallen. Tot nu toe wordt informatie over aanvallen niet gedeeld uit de concurrentieoverwegingen. Ook komt er een vertegenwoordiger van de banken die over cybersecurity contact houdt met de overheid. Vanmiddag had de Rabobank een kwartier lang last van een cyberaanval. Het Catharine ziekenhuis in Eindhoven heeft vier dermatologen onterecht op non-actief gesteld. Dermatologen zouden vanaf komende woensdag niet meer in het ziekenhuis mogen werken, omdat ze patiënten onnodig naar hun privékliniek in Vendraai zouden doorverwijzen. Het scheidsgerecht gezondheidszorg bepaalde vandaag dat er onvoldoende bewijs is dat de dermatologen dat bewust deden. Daarom mogen de artsen gewoon in Eindhoven blijven werken. Staatssecretaris Teven denkt niet aan aftreden. Hij zei dat in reactie op kritiek van Kamerleden over de gang van zaken rond asielzoeker Dolmatov. Die pleegde zelfmoord. Teven zegt dat hij wel politiek verantwoordelijk is, maar dat er een verschil is tussen hem iets toerekenen en hem iets aanrekenen. Hij ziet het debat in de Kamer met vertrouwen tegemoet. Bij een actie tegen fraude met het persoonsgebonden budget zijn vrijdag in Almere twee mensen aangehouden. Ze worden verdacht van stelselmatige fraude met de aanvraag van PGB's, van belastingfraude en van witwassen. Daarbij zou het in totaal om ongeveer 8 ton gaan. De verdachten zijn een vrouw van 45 en een man van 34. Het aantal huiseigenaren met een forse hypotheekachterstand blijft stijgen. Op dit moment lopen ruim 80.000 huiseigenaren... meer dan vier maanden achter met betalen. Zo blijkt uit gegevens van het bureau kredietregistratie. Het bureau zegt dat die mensen te trouw zijn... maar echt in geldproblemen zitten. Dan nog het weer. De regen trekt naar het oosten weg. Vannacht kan het nevelig worden. De minima liggen rond 8 graden. Morgen wat zon, later bewolking en wat regen. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Bestel nu kaarten voor deze legendarische klassieker via dno.nl. Volgende week is het Week van het Luisterboek. Wat is jouw favoriete luisterboek? Stem nu op de Luisterboek Award en maak kans op gratis luisterboeken. Ga naar luisterrijk.nl.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 Tien jaar geleden was onze gast toen een jong ventje met heel veel talent ook al te gast omdat hij fotograaf van het jaar was geworden en hij heeft de hoge verwachtingen meer dan waargemaakt als ANP-fotograaf van bijvoorbeeld het Koningshuis die net een stapje dichterbij mag komen en dat leverde bijzondere foto's op. Die nu te zien zijn op Paleis Soestijk. Hier is in Utrecht. Uw presentator is Jelie Brouwer. Ja, zo lang bestaan we al dat we kleine ventjes groter en groter zien worden, in Utrecht. Ja. Hoe is het eigenlijk met de conditie van jouw nek, vraag ik me af. Van mijn nek? Nou, ja. af en toe heb ik wel last van mijn nek, hoor. moet ik eerlijk zeggen. Vooral als ik met al mijn camera's en lange lenzen 400, 600 mm op mijn nek loop, dan af en toe dan... Ja, dat is wel altijd mijn grootste angst, dat ik ja, iets precies. aan mijn nek zou krijgen, of aan mijn ogen. Want, want je hebt standaard drie camera's om je nek, of nog meer zelfs? Uh, meestal twee, maar vaak ook drieën. Die je de hele tijd in de aanslag hebt. En hoeveel kilo heb je dan om je nek heen hangt? Pff, ik heb het nooit gewoond. Nooit gewogen. Nee. Ik of nooit. zullen we het er gewoon maar niet over hebben, want dan krijg je morgen last ervan. Het is eigenlijk te zwaar, ja. En hoe, hoe voorkom je dat? Doe je speciale oefeningen of training? Nee, eigenlijk niet. Hm. Nee. Geen spelen hoeven. Nee, nee, gewoon ja, gewoon doorgaan. Eigenlijk. Het hangt daar en je gaat gewoon <laughs> ja, door gewoon en je aan, ziet wel doorgaan. waar het schip strandt. Ja. We, we liggen hier of we liggen hier. De kranten liggen hier en uh, we zijn bedolven onder de kranten ongeveer. Want is dit eigenlijk wat jij iedere dag doet? Op het einde van de dag al die kranten doorspitten? Uh, wie wat van jou heeft uh, opgenomen? haar ochtends? Oh, ochtends? Ja, vaak ochtends bij het tankstation. <laughs> uh, word ik soms weggekeken ook hoor. Van meneer. Uh, Daar heb je hem weer. U, u kijkt niks. Uh, u of koopt, u koopt niks, niks, maar je kijkt alleen maar. En waarom al die kranten? En uh, ja, even zoeken naar foto's. En, Doe hè. je dat echt? Dan blader je ze als dwaas ja. door. En, ja. en, uh, om en vaak is ik dan de tankstations uit waar je buiten kan. Uh, waar de kranten buiten liggen. Want dan hebben ze je niet zo in de gaten. En dan zit je een beetje laag. Uh, heel snel die kranten door te gaan. Van, oh, ja, toch even kijken wat er geplaatst is. Ja, hè? en nu ben je uh, uiteindelijk toch wel blij. Want uh, de marathon, yep. gisteren. Gefotografeerd In jouw stad, Rotterdam. Ja. Uh, en je was hier eentje. Normaal vertelde je net, uh, stuurde het ANP twee fotografen. Maar in het kader van de bezuinigingen moest je het nu in je eentje doen. Vertel eens, hoe, hoe ben je te werk gegaan? Ja, uh, normaal word ik altijd ingehuurd om dan een beetje de vrije foto's te maken. Gewoon de mooie massaliteit, uh, waterpunten, dat, dat soort dingen. En nu heb ik het eigenlijk beide moeten doen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat ik ook de finishfoto maakte. En anderhalve week geleden heb ik een mooi hoog punt gezocht... dat je de Erasmusbrug, Dan kan je altijd mooi... de eerste duizenden renners die over de brug gaan... Oh ja. van boven fotograferen. En dat is altijd een beetje afwachten wat je kan maken... Hoor. net ook bij welk appartement je terechtkomt. Want ze hadden het gewoon aanbellen en uh, ze hadden het een heel lastig gebouw gezet. Want uh, niemand die laat je zomaar binnen. Dus nu belde ik ook aan. En nu opende iemand, of tenminste iemand die zei van, uh, komt u de koelkast brengen? Ik zei ja. Nee, echt? En dan ga je naar binnen. En dan is het gewoon <laughs> aanbellen wie er open doet. En of je daar op de plek mag staan waar je dan eigenlijk zou, zou willen staan. Maar wacht even, doet iedere fotograaf dat of doet Rob in Utrecht dat? Uh, nou, uiteindelijk stonden we dan met z'n drieën op diezelfde plek. Dus heb, meerdere fotografen hebben dat wel gedaan dit keer. En hebben dat inmiddels ontdekt? Dat het is, je een, daar mooie, moet gaan het is staan. een mooie plek, ja. ja. En dan ga je zomaar een beetje aanbellen? Gewoon een beetje aanbellen, ja. En dan kijken bij wie je terechtkomt. En met de ene keer heb je meer geluk dan de andere keer. En nu werd ik bij een hele... Uh... Oude man wil ik niet zeggen, maar een jaar of 65 of zo werd ik toegelaten. En hij was heel vriendelijk. En, uh, en dat was de man die dacht dat zo'n koelkast en, uh, werd... Uh, nee, nee nee nee okay. nee, nee, nee, gelukkig, nee, dat heb ik niet gedaan. Nee. <laughs> ik denk, die verdieping, want hij zei nog verdieping 17. Dus ik denk, daar ga ik absoluut niet aanbellen. Want dat vond ik een beetje lullig hoor. Maar, ja, ja uh, maar toen was je binnen en dan ja. ga je gewoon daar weer aanbellen. Ja, dan ga je gewoon, want dan, dan weet je, want van tevoren weet je dus niet uh, de nummers welke de hoeken zijn. Dus dan als je in het gebouw oh, ja. zelf bent, weet je van... oh ja, die hoeken moet je hebben. Het is het, is, ja, het, is het linker- of het rechterappartement op de hoek... en dan kan je, kijk je op de brug en ook nog eens een klein stukje op de Koolsingel uit. Dus ja, dat is gewoon een kwestie van... En hoe van. laat was het dan dat je daar ging aanbellen? Oh, nee, ik had ook van tevoren al geregeld, hoor. Anderhalve week van tevoren. Oh, oké. Okay. Dus uh, ja, dat was het, ochtends om tien uur ofzo. Ja, ja, dat is allemaal voorbereid. En, ja, dan en... heb ik van, ja, want als je dat ochtends moet gaan doen op de marathondag... dan lukt je dat niet meer. Nee. En betaal je die mensen dan ook? Nee. Nee. Nee, ik ze en niets. dan met een vriendelijke glimlach. Ja, de vriendelijke glimlach en, en deze man was zo aardig. Ik was zelfs boterkoek en koffie kwam die op, op het balkon brengen. En ik had mijn laptop daar staan en ik was foto's aan het sturen. En, uh, en hij vond het allemaal interessant. Hij vond het prachtig. Ja. ja. En wat heb je vanaf zijn appartement van deze aardige man gemaakt? Uh, ja, dat is de ja, foto. Ja, de massaliteit sowieso. En uh, even kijken hoor, waar lag die nou? In het parool was hij toch ja. terechtgekomen, waar je uiteindelijk ja. het meest tevreden over was. Ja, dit vond ik zelf een, leuk, want je bent altijd wel... Ik heb het ook volgens mij nu voor de zesde of zevende keer al van boven gemaakt. Dus je probeert, ik heb wel andere punten gehad. Maar je probeert altijd wel iets anders te maken. Ja. En vorig jaar had ik een hele mooie met twee renners... die tegen de pijlen van de weg zeg maar, inliepen. Dus ook een beetje tegenstelling. Dat was toen heel mooi. Ja. Dat lukte, ik heb het nu weer geprobeerd, maar dat lukte nou niet zo mooi. <laughs> en uh, nu had ik toevallig heel strak... Uh, met een hele lange lens, met een 400 en een, en een uh, converter er zelfs nog tussen. Zit je echt, wat is echt een hele lange afstand? Hoor. Dat zegt meer dan 100 meter of zo. En toen, nu toevallig twee mensen op rollators... Maar dan gemotoriseerd, ik weet niet precies hoe ze heet... maar die karretjes uh, gaan tegen de richting in van de renners. En dat vond ik zelf een heel mooi strak contrast... en voor de rest ook geen storende elementen. En uh, gewoon heel mooi die renners met nog een gedeelte van de brug. Wel die spuilen herken je nog. Heel mooi, en dan een die... ja, heel mooi lijnenspel. Ja, heel mooi lijnenspel. Waar zo... jij erg van houdt, Ja, daar hou mij. ik heel erg van, ja. Ja. Ja. En zo min mogelijk de storende dingen eromheen. Want als hier nou ook allemaal mensen hadden gelopen of dingen lagen... het is nu echt heel strak. Het is eigenlijk... Ja, je bent eigenlijk een heel Hollandse fotograaf. Hè? Want het, ja. moet, het moet met lijnen en het moet leeg. Niet te vol. Nou, nou, het moet niet te vol, maar er moeten niet storende elementen in zitten. En juist de, de, de eenzaamheid van die twee mensen in die karretjes en ook juist vind ik het mooi dat ze tegen de richting ingaan dat de renners gaan. Uh, ja, dat, dat kan je niet ook van tevoren verzinnen, maar dat is dan gewoon heel snel reageren als je het ziet. En ik zei net En dan tegen. weet je ook wel van, als je dit maakt, weet je wel van ja, ik heb hem. Ja, dat weet ja, je dan gelijk. Dat, dat weet je wel. Ja, en je, je maakt van, van zo'n start, maak je uh, volgens mij had ik. 800 foto's of zo. 800 Volgens foto's? Volgens mij totaal wel, ja. Want ik heb ook nog met verschillende lenzen. Ik had ook een tilt-shift-lens om ook wat te proberen. Daar was ik heel erg mee in stunteloos. En, en uh, dus eigenlijk belachelijk veel. En natuurlijk omdat je de winnaar ook wil hebben. Het mooiste dat van wel boven. De dat denk is de bedoeling, Dat is de bedoeling. En je weet natuurlijk van tevoren niet. Dus je maakt eigenlijk zoveel in het begin. Dat je zeker weet dat je de winnaar hebt. En dan is het achteraf, als die dan gewonnen heeft. Want dan maak je ook de finish daarna... En dan weet je dus wie de gewonnen heeft. En dan ga je terugkijken van: oh ja, nummer, uh, rood shirt, uh, uh, blauwe schoenen. Uh, <laughs> Dat is dan nog een enorm gepuzzel ook. Dat, dat is even goed uitzoeken wie het dan is die je recht van boven hebt gemaakt. Ja? En het beeld dat je uiteindelijk hebt gemaakt, ik zei net, het doet me denken aan de film De Marathon, die prachtige ja. Rotterdamse film. En uh, daar heb je ook aan gedacht? Of je zei ja, inderdaad. Nee, hè? maar wel dat zo'nzelfde zo shot, inderdaad. Weet je, dat je al die mensen over die brug ziet als die marathon ja. zelf. Ja. En die man struikelend uh, ja. over de finish. Ja. Nou, en dan nog een ander belangrijk evenement waar je ook bij was als uh, fotograaf. De opening van het Rijksmuseum. Ja, het was een heel spektakel inderdaad. En uh, je moest je ochtends om negen uur melden. En de koningin kwam volgens mij vijf voor half twaalf. Tweeënhalf uur van tevoren. Uh, maar, maar daar draai jij je hand niet voor op nee, volgens mij. Want je hebt wel eens heel wat langer op de koningin gewacht. Dat klopt, klopt inderdaad. Maar het was eigenlijk voor mij een beetje een frustrerende dag. Want? omdat je, uh, Ze hadden drie persvakken. En je moest kiezen van tevoren. En de keuze was eigenlijk of je maakt de koningin... Uh, goed in het gezicht dat je daar kan zien en uh, tijdens de openingshandeling of je maakt het Rijksmuseum, want uh, de openingshandeling stond op een rode loper en dat persak wat er stond mm -hmm. was eigenlijk uh, uh, slecht gepositioneerd dat je niet allebei kon maken. Mm -hmm. Dus je moest eigenlijk kiezen. En dat jij kon natuurlijk niet kiezen, want je wou het allebei. Ja, je wilt natuurlijk altijd, ja, je wilt eigenlijk altijd, altijd alles hebben. Dat is ook wel waar Een fotograaf, Tenminste zoals ik. Uh, is eigenlijk bijna nooit tevreden. Maar dit vond ik wel heel erg jammer, omdat je echt zo uh, beperkt moest... ja, echt moest kiezen wat je mm -hmm. wilde. En daardoor, uh, dat, dat vuur was ook heel spectaculair, zag ik. En er was één fotograaf van het Rijksmuseum die op de rode Lopers zat. Ja, en dat was eigenlijk zo'n mooi shot. Met de koningin als, als, als, als achtergrond, of als voorgrond. Uh, van achter gefotograafd, maar daarachter het ontploffende Rijksmuseum eigenlijk. Ja, dat was de bevoorrechte persoon. Ja, die dat ben jij ik... trouwens meestal, want jij gaat heel vaak in het Kielzog van het Koninklijk koninkl Huis, hè? Ja, vaak heb ik inderdaad geluk. Maar dit ja. keer uh, zag ik die plek en nu keer, weet je oh, niet. oh, wat is dat mooi. Welke foto heb je uiteindelijk gemaakt? Uh, ja, van de openingshandeling en ook nog wel wat van het vuurwerk. Maar uh, ja, eigenlijk meer de koningin en dat ze kwam aanlopen. Dat was ook nog wel mooi met de directeur over de rode lopers, zo met heel het Rijksmuseum erbij. Daar was ik op zich ook nog wel tevreden over. Maar het was niet voor mij... Uh, een, een super mooi onderwerp. Geen had. bevredigende dag. Nee, het was eigenlijk veel uh, frustratie. Ja. Ja. Voor zo lang wachten en dan. Uh, oh, je begint kijk, er als ook je heel dan, nors bij te nee, kijken. Maar kijk, als je dan, uh, het maakt me niet uit of je tien uur moet wachten. Maar als je dan een hele mooie foto kan maken, dan maakt het me niet uit. Of moet je twintig uur wachten. Maar het was nu zoiets van: ik heb heel lang moeten wachten en. Uh, ja, niet zo'n bevredigend gevoel. En je hebt de kranten net heel snel gescand. Ben je nog jaloers op een collega? Ja, eigenlijk alleen die uh, Rijksmuseum uh, foto. <laughs> Die, ja, ja, een fotograaf van het Rijksmuseum. Ja, die, die, die, die foto is eigenlijk de foto die ik ook had willen maken. Dat is ja. zo mooi in het midden, ja, het Rijksmuseum. dat is echt prachtig. Ja, ziet er gewoon de, de koningin op de rug. Maar ze is zo herkenbaar wie het is, ook op de rug gezien. En dan ook nog, de, ja, dat was eigenlijk de foto. En de kick is om de voorpagina te halen. En die heb je niet gehaald dit keer. Uh, nee, niet met deze kranten. En dan is het een mindere dag. Um, mm. Nou, ik ben, ik ben nog heel blij met het parool. Want dit vond ik eigenlijk mijn mooiste foto van heel het weekend. Dus ben ik ben toch blij dat ze die dan wel eruit kikken. Dat die gezien is. Ja, terwijl ik, ik heb van de marathon volgens mij 80 foto's gestuurd. Dus dan ben ik wel blij dat zij toch ook degene eruit halen... die ik dan zelf ook het mooist vond, ja. Goed, luisteraars kunnen zich uh, melden in het komende uur. U kunt meepraten met ons, uh, vragen stellen aan Robin Utrecht. Misschien uh, heeft u een van zijn foto's wel eens gezien, heel vaak waarschijnlijk... en wilt u daar per se iets over melden, ga naar onze website radiokunstof.nl of meld u via Twitter, hashtag Kunststof. De tegel ligt daar, met de vraag of die op een gegeven moment beschreven kan worden, Robin. En dan gaan we nu even uh, naar kunststof van volgende week... want dan hebben we namelijk een speciale uitzending... Dus op maandag 22 april, dan is er een uitzending met publiek... en dat is uitzonderlijk voor ons. De week van het uh, luisterboek wordt dan namelijk uh, geopend, gaat dan van start. En wij openen die week met de bekendmaking van het beste luisterboek. De jury heeft een uh, shortlist samengesteld van tien luisterboeken. Of elf, geloof ik. Aan de telefoon nu juryvoorzitter Vincent Bijlo. Meester luisteraar, zou je ook wel kunnen zeggen, Vincent. Dat, dat, dat zijn jouw woorden, jullie. Goedenavond. En Robin ook. Ja, Robin hoort jou. Hoi. Ja, je hoort ja, hem wel. Hoor. Ja, ja, ja. ja oké. Okay. Hey, ik heb namelijk met Robin eens een keer een geweldige foto hier vlakbij gemaakt. Ik met een koe in de wei. Robin heeft een tiekhouten <lacht> stoel vanuit mijn huis toen vervoerd naar die wei. voor de HP de tijd was. Dat weet je nog, Robin? Dat ja, vindt. dat weet ik zeker. Ja, Jij begint ja, te ja en te ik kan me op het moment nog heel goed herinneren. Ja, dat was vorig jaar, juni. En ik vind Robin het ongelooflijk leuk omdat hij een. Uh, die kan praten over beeld alsof het geluid is. Dus het is voor mij een ideale springpartner. En hoe heeft hij jou dan overtuigd dat jij met een stoel naast een koe in een weiland geportretteerd moest worden? Hij heeft me gewoon keihard neergezet. <laughs> en uh, ja, zo, zo, zo doen dat soort mannen dan? Ja, ja, ja. Nee, hij, hij doet dat gewoon op. Hij heeft ook die boer, heeft hij gesproken en gevraagd wat mocht. En, uh... Koe die ik was, op een gegeven moment een beetje uh, door, die flit, door dat flitsertje van jou, was die een beetje, werd hij een beetje geïrriteerd. Hij kwam een beetje dichtbij jou, inderdaad. Ja, dat was de enige van. Op een gegeven moment stond die koe echt op twee meter. Oh, toen hoorde ik ook wel een beetje, want ik was natuurlijk wel ook verantwoordelijk voor Vincent van in die waaien. Ik had hem er neergezet, dus op een gegeven moment zijn we ook weggegaan, maar toen hadden we eigenlijk de foto ook al. Dus. Ik hoorde de koe op een gegeven moment ook. Toen dacht ik, nou, misschien... Uh, dit kan wel eens een World Press-foto worden, <laughs> dacht ik. Goed, Vincent. Laten we even naar de week van het luisterboek uh, gaan. Ah. Elf uh, genomineerden. Dat is wel een hele lange shortlist. Konden jullie niet kiezen? Uh, nou, we, we, we doen een aantal categorieën. Want het, het, het probleem met het luisterboek is altijd... er zitten en hallcolleges bij, en kind in jeugd, en fictie, en non-fictie... Um, ik vind dat je van, en dat vinden we allemaal uh, van de CPMB... dat je van alles iets moet laten horen en mm -hmm. iets moet laten weten. Mm -hmm. En er zijn in elk genre zo verschrikkelijk veel mooie en goede luisterboeken. En juist om te voorkomen dat je dan appels met peren gaat vergelijken... Uh, zet je ze er allemaal op. Ja, en het zijn er dus elf geworden. En als ik nu even zo snel kijk, dan zitten daar twee kinderboeken tussen... en twee hoorcolleges. Ja, ja. En verder zijn het romans. Ja, er zit, eh uh, uh, nou, fictie en non-fictie. Ja. Er zit bijvoorbeeld, uh, uh, reizen zonder John van Grip Max zit erin, door Job Cohen voorgelezen, mm -hmm. met bonzend hart, een brieven, uh, van Willem Nijhout aan Helle Haasen. Ja, die zijn ook, die zijn geweldig. Ja, ze zijn sowieso allemaal. Er zit echt, de kwaliteit van het laatste boek is echt waanzinnig hoog. Dat, uh, en die wordt elk jaar nog, nog steeds hoger, vind ik. Kun jij iets zeggen over wie nu de beste lezers zijn? Wat zijn dat voor mensen? Want ik, ik zie bijvoorbeeld tien mannen en één vrouw. En ik zie vijf acteurs. Ja, nou, acteurs zijn natuurlijk sowieso altijd heel erg goed. En dan helemaal acteurs die hun eigen boeken lezen. Artie Chapein is natuurlijk niet alleen uh, een cijfer, maar die is ook acteur. Dus zodra hij begint te lezen, dan gaat hij ook acteren. Dan gaat hij zijn, zijn, zijn types gaat hij ook uh, um, lading meegeven. Dat mag natuurlijk alleen maar een auteur. Hè? Een, uh -huh. acteur, een auteur die ook acteur is. Uh -huh. Zoals Willem-Leyhop mag dat ook. Maar een acteur die een boek van iemand anders gaat voorlezen... Uh, kan dat toch niet altijd, want die, die moet een beetje neutraal interpreteren. Ja, moet toch ook een beetje afstand bewaren? Moet een beetje afstand bewaren, ja. ja. Uh, maar, hoewel voor kinderboeken geldt het dan weer niet, want Lies Vissendijk die doet dat bij, bij, die, uh, bij die Gruffalo. Dat is een boek voor, uh, nou, ik denk drie, vier, jaar. Dus ik ben niet helemaal de doelgroep wat dat betreft. Maar ze doet het wel ontzettend leuk. En, ze, en die, en die type's hebben ook wel stemmetjes. Bij kinderboeken kan je en, en Jack Wouters. Juttertje uh, Tim! Dus, Hij uh, uh, uh, dat juttertje Tim ook echt op deze manier. Het is echt gewoon het <laughs> Die Jack Woutersen wordt gewoon echt in die speakers ge, gezogen. Je krijgt meteen... De zin in rum en haring en allerlei andere zeeproducten. Dat is het boek van Paul Biegel. Zal ik even het rijtje bij langs gaan? Um, uh, dat is wel helder, toch? Dan hebben we alle namen op een rijtje. Ja. Uh, maar Buiten is het feest door Arthur Chapin. Acteur, auteur, dus lees zijn eigen boek voor. Het ontstaan van dier en mens. Dat is een hoorcollege door Jelle Reumer. Het grote Gruffalo-luisterboek uh, van Donaldson en Slef. Uh, Chefleur moet ik zeggen. Gelezen door uh, Lies Vissendijk. Actrice dus. Reizen zonder John, Geert Mak. Maar gelezen door Job Cohen. Na de aardbeving van Haruki Murakami. Door Sees van Ede. Hier komt de poëzie. Door Ramsi Nasser. China, zijn is een hoorcollege. Door Henk Schulte Noordholt. Met bonzend hart. Door Willem Nijholt. En dan Juffertje Tim. Nee, Juttertje Tim. Paul Biegel door Jack Woutersen, je noemde hem net al... en berichten uit Berlijn door Otto de Kat. Ja. Dat zijn ze. Ja. Wil je er verder nog iets over zeggen? Nou, degenen die we nog niet hebben gehad, bijvoorbeeld die, dat, dat, die hoorcolleges is ook een hele leuke categorie. Want bijvoorbeeld het ontstaan van mensen en dieren, daarin lezen we echt fantastische dingen die wij ook gewoon nog helemaal niet weten. Die, die ongelooflijk lange geschiedenis uh, en, en dat er dus ook gedurende honderd miljoen jaar dino's zijn geweest. Terwijl wij mensen misschien uh, met gemak met, met, of met, met, met tegenzin honderd worden. Dus een miljoen mensen op een rij, dat is de. We weten ook bijvoorbeeld nu dat er nog steeds dino's door de lucht vliegen. En die noemen wij vogels, maar dat zijn een soort nazaten van die dino's. Dat is geweldig hoe je in zo'n enorme tijd... Uh, een korte tijd door 200 miljoen jaar gaat. En dat is dan heel leuk, omdat het wordt gebracht door een spreker... Dus je hoeft niet te lezen, je hoeft niet te ingewikkeld. Hij zegt ook steeds van, uh, dit mag u we ook uh, weer vergeten hoor, straks. Dus oh, het, dan word kregen. je nog steeds bij ontlast van uh, oh <laughs> God, dit moet ik opschrijven of dit moet ik. Uh... <laughs> en er zijn. Uh, ja, ik, ik. Job Cohen is, is, is fantastisch. Hij is natuurlijk. Hij is vaker dus, genomineerd, hè? Een van de favorieten ja, volgens mij. Dit kan hij echt vreselijk. Goed, hij heeft nu wel zijn cijfers beter paraat dan als, als lijsttrekker, natuurlijk. Mm. Maar... Hij doet het echt, echt ontzettend goed. Je maakt echt die reis samen met hem door Amerika... Nou. En ja, zo kan ik over allemaal wel een hele kunststof vullen eigenlijk. Ik hoor het, maar dat is pas volgende week, Vincent ja, Bijlo. Ja, ja, ja, ja, ja, brouwen, ik weet het. <laughs> ik ben heel benieuwd wat het gaat worden, want uh, de luisteraars gaan uiteindelijk beslissen die kunnen gaan stemmen. En uh, we gaan nu even een compilatie laten horen van uh, de tien, nee, de elf eerste zinnen van die luisterboeken die jij net zo prachtig hebt besproken. Okay. En dan uh, zie ik jou volgende week, Vincent.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 was een muisje op pad. Vos zag hem en dacht... lekker hapje is dat. Dat was het. U hoorde dus een compilatie van de shortlist... van de elf genomineerde en luisterboeken. Volgende week, dan uh, is het zover. En dan kunt u de uitzending bij hoge uitzondering uh, bijwonen van Kunststof. Maandag 22 april, dan is het zover. En er zijn nog 30 plaatsen uh, beschikbaar. Wilt u de avond bijwonen, mail ons dan. En, en dan kunt u ook stemmen via de site. Dus als u denkt van, nou, die Jelle Reumer, dat hoorcollege... dat vond ik wel heel prachtig klinken. Of die C's van Ede, die krijgt mijn stem. Ga naar de site www.weekvanhetluisterboek.nl. En dan kunt u daar uw stem kwijt. En op maandag 22 april maken wij in dit programma bekend... wie uiteindelijk de winnaar is geworden. Goed, onze gast van vanavond is uh, geen man van het geluid... maar vooral een man van het beeld, Robin Utrecht. Um, fotograaf. Uh, en voor mensen die in de buurt zijn van een computer... is het misschien aardig om jouw website even te noemen. RobinUtrecht.com, volgens mij. Ja. En dan uh, kunnen ze het bijbehorende beeld zien... als daar belangstelling voor is. Of daarna, na de uitzending, kan natuurlijk ook. Uh, veel van, van, van jouw foto's zitten trouwens in ons uh, collectieve geheugen. Uh, nou, Dan denk ik vooral natuurlijk het beeld uh, dat jij maakte... en wat eigenlijk ook jouw doorbraak is geweest... is het beeld dat je maakte van de dode Pim Fortuyn... Hè, op ja. uh, de grond van het Mediapark. Maar je registreerde uh, nog een uh, traumatische ervaring voor ons allen... namelijk koningin de Dag 2009 was het volgens mij, Apeldoorn. De aanslag van Karstatus... Uh, hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Want er zijn dan heel veel fotografen op dat moment. En jij had die beelden. Ja, ja ik, uh, ik ben met Koningindag altijd bevoorrecht... om dan te mogen meelopen met de koningin op de route. En, uh, als hoffotograaf? Of? Nou, als, meer als poolfotograaf heet het dan. Dat je, uh, ze kiezen dan één fotograaf uit. Dat is dan de fotograaf van het ANP... en van de gemeente waar op dat moment Koningindag is. En een regionale krantenfotograaf van mm. uh, de regio. En deze foto's die ik heb gemaakt, heb ik vanuit... Uh, eigenlijk zittend half op het dak van de persbus... achter uh, die achter het koninklijke bus aanreed gemaakt. En uh, ik reageerde eigenlijk, want ik dacht... Uh, zo, sowieso als ik in de bus zit, dan maak ik niks meer. Dus ik denk, ik ga sowieso... Uh, op, op het dak zitten, half. Dan kan ik in ieder geval nog de bus een beetje in de gaten houden... en het publiek. Maar willen niet alle fotografen dat dan? Op, op dat dak zitten? Doe jij dat dan uh, alleen? Er zaten drie fotografen in de bus. En ik ben daar de enige die daar zat. Oh. Dus niet iedereen wil het blijkbaar, toch? Nee. nee. Maar ik dacht wel, van ik ga daar gewoon zitten. En dan kan je in ieder geval nog iets zien. Want als je in de bus zit en met je camera's... dan zie je sowieso niks. Nee. Dan maak je niks. Maar dat dit ging gebeuren, dat wist ik natuurlijk ook niet. Nee. Nee. Dus uh, ik hoorde een doffe klap... En daar reageerde ik eigenlijk op. Dus ik keek. En toen zag ik een soort mensen vliegen, echt meters hoog, uh, Ja, als een soort etalage poppen. Ik ja, weer kippenvel als ik het vertel. Ja. Maar uh, ja, en daarop heb ik dus gereageerd. En dat ging zo snel. En uh, daarna wist ik ook niet of ik de auto op de foto had of zo. Het ging allemaal zo snel. Ik had zes foto's kunnen maken. En dat was het. En jij reageert dan in een fractie van een seconde met, met die nou, het camera? Het was één seconde. Ik had zes foto's in één seconde gemaakt. Dat was het. Want ik had ook echt een beperkte blik. Uh, want de koninklijke bus zag ik al niet meer. Het punt wa wa waar ik zag. Mm -hmm. uh, dus dat zag ik al niet meer. Dus die bus was al de hoek om. En de naald, het monument, dat heb ik ook nooit gezien toen. Vanuit de bus. Maar het was puur uh, die doffe klap. Twee klappen eigenlijk. Twee doffe klappen. Toen zag ik die mensen vliegen. En, toen, ja, en, daarna, ja, en pas later kwam ook die auto. Want ik zag eerst die mensen vliegen... En toen kwam die auto pas. Van Karsta. Ja. Maar hoe werkt dat dan bij jou? Want je zegt, ik krijg nu nog kippenvel. Ja. Uh, dat blijft ook bij je, lijkt maar, maar dat je dan toch in onmiddellijk begint te werken. Dat ja, is... En daarop heb ik gereageerd, inderdaad. Ja, hm. ja, uh, ja hoe werkt dat dan? Ja, ik heb het gefotografeerd. Ja. Maar ik heb niet van tevoren nagedacht, van, zou ik het maken of niet? Nee, dat ging zo snel. Van, het was een soort film of zo. Ik dacht, dat... hm. ik dacht eerst, misschien hoorde het erbij of zo. Weet je, wel? Want je hoorde een soort doffe vuurwerk. Ja, hm. ja een doffe knal hoorde je en uh, uh, ja, daarop heb ik dus gereageerd. Deze foto's, uh, zijn die ook te zien in paleis Soestijk? Nee, daar toevallig niet. Maar wel uh, in, um, er is ook een expositie van het ANP ja. in de beurs van Berlage... en daar hangen, hangen? wel uh, zes foto's uh, van Apeldoorn. Ook één van de aanslag en de rest van uh, drie ervoor en drie daarna. Want afgelopen vrijdag uh, is er een tentoonstelling geopend hè, van, uh, van jouw werk. Van de foto's die je maakte van het uh, Koninklijk Huis. huis ja. Heel eervol in Paleis Soestdijk. Uh, en want jarenlang, en eigenlijk nog steeds, was je, ben je de hoffotograaf van het ANP. Alleen werk je niet meer voor het ANP, want ook het ANP moest bezuinigen. Alle fotografen zijn ontslagen, maar je leeft ja. nog steeds heel veel voor... zoals zelfstandig fotograaf nu. ja. Nou, en die foto's uh, van het Koninklijk Huis van jouw hand zijn nu dus in Paleis Soesdijk uh, te zien. Afgelopen vrijdag uh, was de opening. En het opent met echt wel een van de mooiste foto's van uh, Koningin Beatrix ooit gemaakt. Volgens mij, want het is echt een prachtig beeld. En iedereen kent het, denk ik ook. Hè? De foto die je maakte van haar in Oman. Wil je ja. hem zelf beschrijven? Ja, het is, het is Koningin Beatrix inderdaad tijdens het staatsbezoek in Oman heel close gefotografeerd. Met een rode hoofddoek om en ze kijkt een beetje schuin naar beneden. En ja, dat is eigenlijk de foto ja. Ja, die daar ja. heel groot hangt. Hoed met hoofddoek eromheen. Ja, nee, de, ho naar de hoed op en uh, met, hoofd ja, met een hoofddoek eroverheen. En het was gewoon, gewoon zo mooi omdat alles bij elkaar viel op dat moment. Van, er was al commotie geweest over de, de hoofddoek uh, in het staatsbezoek ervoor. Want het waren twee staatsbezoeken achter elkaar. Verenigde Arabische Emiraten en daarna Oman. Dus, uh, oh ja, toen ging Wilders geloof ik uitspraken precies, doen, hè? Dat over was, die. Ja, dat, dat ging om de blauwe hoofd toen. En toen uh, dit keer was er weer een moskeebezoek in Omaan. Toen dacht ik ook: ik wil het gewoon zo close mogelijk fotograferen. En dan moet je ook nog een beetje massa hebben, want ze ging daar zitten. En het zonlicht viel in haar gezicht. ja Alles viel samen toen. Van, uh, als ik het in scène had mogen zetten met, met, met, stu met, ja, met studiolampen en flitsers, had ik het niet mooi kunnen doen of moeten regisseren. Ja, dit, dit viel gewoon echt ja, zo samen. Het is grappig om jouw gezicht te zien... hoe je ook iedere keer weer naar die foto's toeleeft... in ja, je hoofd en weer begint echt te zo, staan. Ja. Ja. Want dat licht komt zo door de rode doek heen, hè? Nu, nu zijn er mensen die zeggen van... ja, maar hoor eens, uh, jij komt wel heel dicht bij het gezicht... van onze koningin, want ze is wat ouder... en je ziet de rimpels wel heel duidelijk. Ja, maar ik vind, ik vind het wel een hele mooie, charmante vrouw. Want het is ook niet mij om haar... Lullig neer te zitten om het zo close te fotograferen. Dit was er gewoon zo mooi op deze manier gefotografeerd. Ook omdat er, als je de, de situatie kent, waar er waren echt uh, een heel gevolg stond erachter, links en rechts, zo'n rommeltje. En dus je moest dit ook wel heel close fotograferen, zo, vond ik zelf. Het is wel mooi dat je dat zegt, het heel gevolg eromheen, een rommeltje. Uh, ze is opvallend vaak in een eentje door jou geportretteerd. Terwijl je weet, de koningin wordt altijd omgeven door hofhouding, uh, mensen, uh, toestanden daaromheen. Maar de foto's die te zien zijn op Paleis Soestdijk, daar, daar zijn er nou, ik geloof, wel een stuk of vijf van haar... dat ze helemaal alleen prachtig in een eentje in een landschap... de watersnoodramp is een goed voorbeeld... Ja. Um, nou ja, er zijn er nog een paar. Ja, ja ik, ik vind dat juist prachtig dan inderdaad. Van om zo, het is een beetje hetzelfde als die marathonfoto. Gewoon zo strak mogelijk en met zonder storende elementen eromheen. En als inderdaad een hele hofhouding of allemaal mensen eromheen staan... dan maakt het ze vaak heel erg rommelig. En ik, ik, ik, ik hou er inderdaad van om zo gewoon, ja, haar gewoon zo strak mogelijk neer te zetten met het onderwerp. Dus ja. je moet wel iets van het onderwerp zien. Als je haar alleen hebt zonder het onderwerp, dan is het, dat is het ook voor mij... Uh, een mislukte foto eigenlijk. Maar ik wil wel dan dat watersnood uh, monumenten bij hebben. En dat dan alleen met haar. Ja, dat, dat vind ik dan prachtig, inderdaad. Ja. En dat is dan bijna een filmstil. Hè? Je zet, bijna wel. Uh, ja, dat ja. is wel. Waar, ja, weet je wel, echt met zo min mogelijk storende elementen wil ik het graag maken. En nog een andere die ik ook waanzinnig vond. Ik geloof, Schimmern Koog, de uh, vuurtoren. Ja. Die een beetje scheef staat en dan haar hoed. Uh, die kleuren zijn natuurlijk ook prachtig. Ja. De rode vuurtoren en de groene hoed of groene jurk. Ik groene jurk het had zijn, ja. ja. ja. Ja, nee, daar zit je ook echt op de azen dan van. Uh, we waren daar volgens mij met tien fotografen, dus het is altijd een beetje duwen en trekken af en toe. Maar op zo'n moment zat ik echt te azen om haar gewoon alleen met die vuurtoren te maken. En dan is het gewoon uh, wachten, wachten, wachten. En dan af en toe een beetje tussendoor sneaken of uh, even kijken. En dan, en dan, uh, ja, dat, ja, dan probeer je dat, dat beeld te maken. Hoe zit dat eigenlijk met dat duwen en trekken? Want dat doen jullie hè, in zo'n persvak Heel soms, ja. Oh, heel soms. Nou, ja. ja. Nee, eigenlijk, de, ja, we, we kennen elkaar natuurlijk allemaal heel erg goed. Ik zie de meeste fotografen uh, bijna elke week... of misschien soms wel, wel vaker. En, uh, dus je kent elkaar wel heel erg goed. Maar soms, inderdaad op een moment suprem... dan moet je af en toe wel een beetje uh, duwen en trekken... wil je wel een goede foto kunnen maken. Ja, omdat die persvakken zo vol zijn, veel uh, voller dan uh, tien jaar geleden... Dus je moet nu wel uh, veel eerder er zijn. Anders heb je een slechte plek. Mm -hmm. Sta je allemaal achteraan dan maak je sowieso veel minder. Dus dat vergt wel wat voorwerken. Ja. ja, goed. Iedereen wilde dan eerder zijn. Ja, nee. Dus dat betekent <laughs> ook dat, dat, dat je soms... Uren. Vorige week bij de dom kwam ze aan om tien voor acht. En ik was er al om vijf uur. Vrede van Utrecht. Ja, wat eigenlijk belachelijk is. Dat je daarom... ik, als, ik, als je er goed over nadenkt... Dat je daar om vijf uur dan bent, vind ik eigenlijk echt belachelijk. Ja, en dat gaat uit de klauwen lopen, want ja. dat gaat iedereen doen. Dus dan wordt alles maar erger en erger dan, toch? Dan sta je op een gegeven moment uh, vijf uur van tevoren. Ja, <laughs> maar er zijn wel grenzen natuurlijk ook wel. Voor, voor zo'n aankomstfoto ook nog wel. Maar uh, ja, ik, ja, je wil toch altijd wel uh, eerste uh, rij staan. Want anders dan heb je altijd last van anderen. En nog even over dat duwen en trek, Want heb je van het opstootje gehoord vandaag in Den Haag? Nee. Een collega van jou die Rutger Kastrikken in oh, nee, zijn bal heeft gekneept. Uh, oh, echt? Over duw en trek oh. gesproken. Oké, okay. nee, hebben nee, het nog niet nee. gehoord? Heb ik niks van gehoord? Die Jong Graus die ging uh, een bijenkorf onthullen of iets dergelijks. Yeah. En uh, de fotografen stonden daar klaar. En toen ging Rutge gekum, Staat hij jou ook wel eens in de weg? Uh, nee. Oh. Niet dat ik me zou. Uh, nee. Ja, soms gaan ze heel snel met de microfoons natuurlijk en plopkappen naar voren toe. Dat is wel eens vervelend. Maar ballenknijperij minister... is geen beproefde methode onder fotografen. Nee. Heb ik nog nooit, van gehoord. Nog nooit van gehoord? Dat moet ik eerlijk zeggen. Maar. Goed, nou, het gaat waarschijnlijk tot de bodem toe uitgezocht worden. Ik kondig je net aan als de hoffotograaf. Hè? Maar hoe word je nou de hoffotograaf? Wie bepaalt dat op een gegeven moment? Uh, ja, dat is eigenlijk een beetje zo ben ik er eigenlijk ingerold. Want ik kwam bij het ANP en ik was eigenlijk de vervanger voor Raymond Rutting. En die deed eigenlijk ook Koninklijk Huis. En dat heb ik uh, het eerste jaar eigenlijk niet gedaan. En toen eigenlijk sinds 2002. Sinds het huwelijksfeest was eigenlijk mijn eerste uh, Beatrix-foto. En daarna is het een beetje... Uh, ja, hebben een paar fotografen het gedaan. En sinds 2003 um, deed ik eigenlijk mijn eerste staatsbezoek. En sindsdien is het eigenlijk een beetje erin, ja, ben ik eigenlijk een beetje erin gerold. En is dat dan een erebaantje? Is dat een van de mooiste dingen die je kunt doen bij het ANP? Nee, het zijn natuurlijk heel veel dingen. Heel veel mensen vinden er ook helemaal niks aan. Omdat je zo beperkt wordt... Uh, in de mogelijkheden vaak uren van tevoren er zijn. Je krijgt vaak maar drie momenten, terwijl een bezoek twee uur duurt. Um, ja, dat is ook wel heel veel ja, uh, frustrerend en veel frustratie. Ja, het is dus eigenlijk gewoon een rotklusje. Nou, ik, het, het kan een rotklus zijn, ja. Maar ik vind ook altijd wel de kick van... je krijgt maar drie momenten om dan toch een paar goede foto's te maken. En dan toch ook nog te proberen om iets anders dan anderen te maken. Want, want die persvakken staan, staan vaak met... Uh, Vorige week met Poetin in uh, de, de Hermitage met de koningin. Er staan volgens mij 150 man. Ja. Ja, en de, de, de, ik zag dat persvak. Ik denk, oh jee, al die pers. Ik denk, wat moet ik hier nou gaan doen? En waar moet ik gaan staan? Want... En dan, wat besluit je dan op zo'n ja, moment? Ja, ik, uh, ik was nog nooit in de Hermitage geweest. Dus ik zag dat persvak. Ik, ik hoorde wel dan, ze komt daar aan met Poetin. En toen ben ik gewoon in het uh, verlengde gaan staan, zo ver mogelijk van haar af met de ontmoeting. Ik denk, dat heb je gewoon zoveel mogelijk dus de tijd om, om ze samen te fotograferen. En dat was ook mijn mazzel, Want op vijf meter van mij gingen ze even naar elkaar kijken. En Poetin stond even met het vingertje zo. Uh, <laughs> wat voor ja, mij, hij zei waarschijnlijk, ik heb geen idee wat hij zei. Maar voor mij visueel was het wel even mooi. Uh, dat hij even zo naar de koningin stond. En dat was wel de foto van mij, ja. Je gebruikt vaak het woord mazzel, geloof ik, maar het is ja. natuurlijk eigenlijk toch iets waar je, wat je heel erg zorgvuldig bedenkt van tevoren. Of, nou, uh, dat je wel zo ver mogelijk in het persvak staat, dat je zoveel mogelijk de kans hebt om te fotograferen. Hmm. Maar dat hij dat, dat moment uh, op die vijf meter doet, dat is echt mazzel. Hij kan het ook dertig meter doen. En dan had ik het heel erg moeten uitsnijden. Had ah, ik het ja. nog, dit, dit was echt, ja... ja. Mazzel, oké. Okay. Ja, nou ja, de plek die ik had gekozen was dan wel bewust over nagedacht. Maar dat het dan daar gebeurt, is wel, ja. ja. En je hebt niet Poetin geïnstrueerd van tevoren of hij dat vingertje wilde. Nee, nee, nee. nee. nee. Uh, Peter van der Vorst, die deed de opening hè, afgelopen ja. vrijdag, Paleis Soestijk. En s'avonds zat het natuurlijk ook in RTL Boulevard. Goed ja. geregeld, Rob in Utrecht. We horen hem even, RTL Boulevard in Utrecht vind ik echt de beste fotograaf van Nederland. Ik ken hem al heel lang. Hij loopt al jaren mee uh, in, uh, in het Koninklijke Circus, zeg maar. net als ik. We delen persvakken, uh, persbusjes. En dan is het zo bijzonder. Hij is ontzettend bescheiden. Je hoort hem nooit eigenlijk. Je hebt heel veel fotografen die roepen... majesteit, Koninklijke Hoogheid, uh, kijk eens. Maxima! Maxima! Dat doet hij niet. Hij is gewoon aanwezig en komt met de meest prachtige platen tevoorschijn. En dan denk je soms, was ik daarbij op dat moment? Was het echt zo gezellig? Was het echt zo mooi? Ja, dat was het echt. En hij ziet dat ook gewoon. Ja, je kent hem goed. Uh, ja, ik ken hem vrij goed. En uh, klopt dat? Roep je ze nooit? Nee, bijna nooit. Ik moet echt heel erg in de nood zitten, wil ik, wil ik ook <laughs> wel eens meeroepen. Maar dat, dat, dat doe ik eigenlijk niet, nee. Want? Dat maar vind een eigenlijk beschouwend of zo? Nou, dat niet eens. Maar de andere uh, fotografen, dat zijn echt royalty-fotografen... die alleen maar kon koninklijk huis doen. Mm -hmm. En die zitten echt de azen op, op, op Maxima... die echt recht in hun lens kijkt en dat soort dingen... Want en dat is het mooiste dat je kan hebben? Dat vinden zij het mooiste. Want dat zijn wel echt voor de royaltybladen... en de roddelbladen in Duitsland en in Denemarken... dat zijn wel de foto's die zij kunnen verkopen. En voor mij hoeft dat niet per se. Maximaal ho hoeft niet per se in mijn lens te kijken om een goede foto te hebben. Ik vind het ook wel mooi als ze juist wegkijkt... of met de haren mooi of zoiets... of de koningin van opzij of van achter. Toch zijn daar twee foto's op Paleis Hoesdijk... waar ze prachtig in jouw lens kijkt. Ja. Dat klopt. Stralende ogen wederom. Vertel eens wat de, wat de achtergrond Of beschrijf ze eerst even, die twee foto's. Um, ze zit op een paard. Ze zit op een paard, inderdaad. Mm -hmm. Dat was het laatste onderdeel van het bezoek aan Mongolië in 2007. En uh, ze kwam inderdaad op een paard aangereden. En wij stonden boven op de berg met een, een aantal fotografen. En ze kwam langs je gereden met de paard, zeg maar. Dus dat, dat fotografeerden we en toen. Denk ik dat anderen, dat kan ik me niet goed herinneren. Hoor. Ik denk dat anderen hebben geroepen. Dat ze toen even omkeek. En eh, toen keek ze in mijn lens. Ja. Iemand anders riep, maar ze keek in jouw lens. Ja, op dat moment wel, ja. En ja. Dat hebben we kunnen vastleggen. En dat was wel een heel mooi, inderdaad. Uh, ook omdat ze, ze kwam namelijk ook met beveiliging en andere mensen op paarden. Dus het was een beetje een rommeltje, noem ik het dan. Ja, Alweer het mooiste. Een ja, het mooiste gewoon was om het gewoon zo strak mogelijk te kunnen ja. fotograferen. Met niemand eromheen. En dat zij gewoon zelf zo mooi op die bergen, op die steppen van uh, Mongolië. Aan het paardrijden. Alsof zij daar in een eentje in Mongolia ja, nou ja, de paard Ik romantiseer het dan iets misschien ja. inderdaad. Maar dat, ja, weet je wel, van die beveiligers op paarden. Dat, dat, dat, dat is ook wel een foto, die, die heb ik ook gemaakt. Maar dat was eigenlijk, vond ik, het mooiste beeld van haar. Alleen dat ze nog net even zo zwaait en omkijkt. En voor de rest een mooie groene berg op de achtergrond. In de... En bij dat andere beeld kun je dan nog veel romantischer verhalen ophangen, volgens mij. Want daar kijkt ze, zo heb ik haar nog nooit zien kijken. Nou, het komt namelijk volgens mij omdat ze. Uh, ze We was eigenlijk gemist, al half. He? Ja, het was een foto. tijdens de nieuwjaarsreceptie. Uh, op Paleis Noordeinde. En het was een foto dat ze eigenlijk al half binnen stond. En toen werd er ook geroepen. door fans volgens mij. Ik heb zeker niet geroepen. Dat weet, ik, <lacht> dat weet ik wel. En ze keek echt heel mooi. Het kwam door haar positie van haar hoofd volgens mij. hoe ze draaide. En daarom moet je. sommige mensen zeggen: van... ik herken Maxima er niet eens. Nee. Dat, ja, dat kon echt dat het door de positie was en ook met een hele lange lens gemaakt. Dus de afstand, het lijkt net alsof ik echt... Uh, of Ja, de afstand die wij nu hebben, een meter. Ja. Maar die afstand was wel 30 meter of zo, denk ik. Het gewoon een hele lange lens. En door de positie van haar hoofd kijkt ze zo heel mooi met die haren. Zo, uh... Ik zou tot op de bodem willen uitzoeken wie degene was die haar riep... waardoor ze zo ging kijken. Uh, ja, het was denk ik een fan was het, denk ik. Die haar riepen, want het waren fans. Ja, ja, ja. En uh, dan is er ook nog echt een ontzettend mooie foto van de drie uh, prinsesjes. Alle drie uh, op een schommel, naast elkaar. En als je heel goed kijkt, zie je dat het niet op hetzelfde moment is dat je ze hebt gefotografeerd. Klopt nee, het zijn drie losse portretten. Het is een drieluik inderdaad. Ja. ja, dat klopt. Nee, En ik wilde de prinsesjes heel graag op de schommel fotograferen. Want het leek mij leuk om uh, de kinderen spontaan te fotograferen. En uh, dat ze ook niet, niet zo bewust met de camera's bezig uh, zijn. Dus op een schommel is dat natuurlijk ideaal. Kinderen op een schommel, dat is natuurlijk leuk. En uh, ga maar lekker schommelen en we maken wel wat leuke foto's. En wat was het moment? Het was, ik ben één keer uitgenodigd door de RVD om portretten te maken van de prinsesjes. En uh, prins willem alexander en prinses Maxima. Thuis? Uh, deze foto was bij hun in de tuin, ja. Maar er wordt wel meer pers ontvangen daar. Want ook de fotosessies, die zijn ook bij hun in de tuin. Niet elk jaar, maar ook een aantal keer geweest, ja. en, en toen hadden ze jou dus speciaal uitgenodigd van... wij willen Robin Utrecht... Uh... naar nou, de RVD heeft het gedaan. Ik weet dus niet of het van het paar kwam of het van de RVD kwam. Maar ik werd daar in ieder geval voor gevraagd om die foto's te maken, ja. En dat was natuurlijk een hele eer en hartstikke leuk om te doen. Van, uh, ja, maak maar een mooie foto van onze prinsesjes. Nou ja, wat is natuurlijk super leuk om te doen en... Uh, en zijn die foto's dan ook gepubliceerd? Uh, ja, ze hebben toen van die serie hebben ze zeven foto's vrijgegeven. En die zijn er. Ja, die, hebben, die, die worden nog steeds op televisie gebruikt en in kranten. En, uh... en jullie kennen elkaar nu dus goed. Zij weten precies weer Rob in Utrecht is. Hoe, hoe gaat dat contact dan? Ik bedoel, tijdens koninginnedag de zoveelste koninginnedag dat jij daar weer achteraan loopt. Spreek je dan met elkaar? Hoe, hoe gaat het zo? Nee, dat is eigenlijk ook wel heel zakelijk, hoor. Ja. Ik ben natuurlijk mijn werk aan het doen en zij zijn koninginnedag aan het vieren. En uh, er zijn wel eens een paar momentjes of zo dat je contact hebt. Maar dat is, uh, dat is eigenlijk minimaal, hoor. Voor de rest is het gewoon eigenlijk een zakelijk contact. En uh, ik ben ze aan het fotograferen en zij doen uh, de dingen die zij moeten doen. Wie fotografeer je het liefst van het koninklijk huis? Heb je een sterke voorkeur? Of is het eigenlijk zo makkelijk? Nee. Natuurlijk is dat maximaal. Nou, ik vind de koningin ook heel leuk. Ja? Ja. ja de, de koningin is gewoon een hele mooie vrouw om te fotograferen. Omdat ze van alle kanten is ze zo herkenbaar. Oh, ze is oh, van de... alle kanten de koningin. Ja, het is, dat, dat, dat is wel het leuke van haar. Van dat je, uh, ze is gewoon zo door haar haar en door haar hoede... is het gewoon zo herkenbaar wie het is. Dat zelfs mijn dochtertje van twee, die zegt... hé, hey, papa, de koningin. <laughs> en dan laat ik een oude foto zien van de koningin... waar het gezicht een beetje hetzelfde is. Maar, maar dan, dan uh, is de haar anders. En dan zegt ze, is, is, zeg, is het dan de koningin? Nee, is geen koningin. Dus, dus, dus zelfs kinderen... Die kunnen dat al zo goed herkennen van die vorm van het haar en de hoedje en, ja. Uh, ja, dat is heel herkenbaar. Een iconisch beeld. Ja, echt dus. een iconisch beeld. Ja, ja, ja. Vincent Mensel had trouwens vandaag ook nog een heeft foto, uh, de koningin ook veel gefotografeerd en maakte ook altijd gebruik van hè van ja. het beeld, het uh, silhouet. En er is een foto die hij van haar maakte, uh, waarbij je echt alleen maar het uh, silhouet van de koningin ziet, hè? Was dat bij uh, het huwelijk van Willem-Alexander? Ja, dat denk ik, het huwelijksfeest. Ja. ja, het huwelijksfeest uh, in de Amsterdam Arena. Dat was eigenlijk de eerste keer dat ik de koningin fotografeerde. En we deden dat met twee uh, mensen van het ANP, twee fotografen. En ik zou beneden in een persvak gaan staan bij alle andere fotografen. En de ander zou in de koninklijke loge fotograferen. Maar toevallig had ik een pak aan gedaan... Toevallig? Ja, nou ja, ik, ja, de eerste keer na de koningin. Ik, ik heb u, überhaupt niet eens een pak normaal gesproken. Maar puur voor de koningin heb ik toen een aantal pakken moeten kopen. Voor de staatsbezoeken en andere reizen. En uh, dat, had het, dat, ja, dat had ik toen aan. En uh, daardoor mocht Jij ik. Toen, dus eigenlijk voor het eerst een pak, begrijp ik nu? Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, ik heb normaal nooit een pak aan. Nee, echt. Dat is echt zo. En toen, uh, ja, omdat ik een pak aan had. Toen zei de RVD van, uh, en die andere fotograaf van de spijkerboek aan volgens mij. En toen zei hij van, nee, maar dan kan je er niet in. Dus dan, uh, ja, ja, dan gaat Robin er wel in. Oké, okay. <lacht> dus dan stond ik in keer bij Prince Charles. En dat uh, was echt wel even mooi om mee te maken inderdaad. En achteraf gezien was dat ook een hele mooie positie. Want daarna uh, werd het uh, nationaal geschenk onthuld door Willem-Alexander. En die moest trekken aan een oranje sjerp. En dat ging mis. En dus die rolde helemaal over hem uh, en Maxima. En dat was prachtig, ja. Dat beeld had je ook. Dat beeld had ik ook. En dat, dat was eigenlijk het beeld toen wat in alle kranten stond die dag. De dag je, daarna. Je bent opgeleid aan uh, de Koninklijke Academie, natuurlijk. De Koninklijke Academie <laughs> in, uh, in Den Haag. En als je dan uh, op zo'n kunstacademie fotografie gaat studeren, dan is het dan niet eigenlijk, ik bedoel, ANP-fotograaf. Dat is toch niet wat je in je hoofd hebt, of wel? Nee, ik wist wel altijd al dat ik echt in de journalistiek wilde. Ja? Ja. Dat was eigenlijk van dag 1 al. Je had natuurlijk heel veel richtingen van modefotografie en uh, uh, autonome fotografie en echt kunst. En, en, maar ik wilde altijd al journalistiek doen. Want welk beeld had je daar dan bij? Ja, dat leek me mooi. Ik zag we hadden ik, ik dan vroeger thuis de Volkskrant. En dan zag ik de foto's van Guus Dubbelman en uh, Bert Verhoef. En uh, ja, dat trok, dat, ja, dat trok me altijd wel heel erg aan. Dus ik wilde altijd wel in de fotojournalistiek, ja. En dat lukte jou dus? En al vrij snel? Ja. Nee, ik, ik kwam ook door de stageplekken. Ik heb bij NRC stage gelopen. En bij Utrecht Nieuwsblad. En toen eigenlijk, voordat ik afgestudeerd was... werd ik door uh, het Utrecht Nieuwsblad al gebeld... of ik niet voor twee maanden in dienst kon komen met een contract. Ja, dat wilde ik natuurlijk wel, maar wel even mijn examen afmaken. En toen is het eigenlijk het balletje gaan ga rollen, inderdaad. En toen kwam ik van twee maanden naar een half jaar contract... en toen uiteindelijk een vaste dienst bij Utrecht Nieuwsblad. En daarna in 2001 heb ik bij de ANP gezeten. Ja. En toen was je dus uh, de opvolger van uh, Raymond Rutting... En um, uh, we hebben hem nog even gesproken. En hij vertelde ons van, de, de, er is een ANP-stijl. De ANP-foto is voor iedereen toegankelijk, zegt hij. Een soort gemiddelde, want je bedient toch alle kranten. En dat lijkt me nou juist helemaal niet interessant. Dat je een gemiddelde foto moet maken. Of zie jij het ook heel anders? Nou, ik zie het wel anders. Kijk, je, je moet ook wel de standaardfoto maken. Ik zie het een beetje als die marathon. De finish moet je sowieso maken. Gewoon heel clean, strak, uh, zo, zo goed mogelijk hoor. Wat ik dan kan maken. Ja, en, maar daar ook... heb je dan ook geen problemen mee. Dat nee, je dat gewoon. Nee, moet... nee, nee, nee, maar dat hoort erbij. Hm. Maar dan wil ik toch ook die mooie foto proberen te maken. Net iets anders. En dat ben ik niet helemaal met hem eens dan. Want je moet natuurlijk, dat moet je ook maken zo goed mogelijk. Maar dat kan je ook heel creatief maken. En uh, ik denk ook dat het ANP daarin wel is veranderd. Als je vooral kijkt naar de foto's van vroeger, toen was het allemaal heel standaard en gemiddeld. Alles stond erop, je zag precies wat er gebeurde... en dat was het. En eigenlijk, Raymond Rutting is er eigenlijk wel een beetje mee begonnen... bij het ANP, door wat creatiever te fotograferen. Ja. En, en dat is eigenlijk ook een beetje wat ik doe... en dat vind ik ook wel het leuke ervan. Van, uh, uh, maar het, ik vind het eigenlijk net zo leuk om in de Telegraaf te staan om als in de Volkskrant te staan, of als in NRC Next te staan... of in het Parool te staan. En weet je van tevoren eigenlijk welke krant welke foto zal afnemen? Praten jullie onder elkaar van, oh, dit is een echte Telegraaffoto... en dat is nou, een echte ik, Volkskrant? Ja, ik weet soms wel van tevoren inderdaad van uh, een bepaalde foto... die komt niet in de Telegraaf of zo. Dat welke weet je bijvoorbeeld? Nou, zo'n foto als, als dit. Ja, ja. De, de, de, je wijst nu naar die foto van ja. de Marathon. Ja, van de Marathon met die twee... Uh, op de Rollator. Op de ja. En hoe werkt dat dan? Waarom zal de telegraaf die foto nooit plaatsen? Um, omdat je hem sowieso heel groot moet plaatsen. Maar dat kunnen ze ook wel doen hoor. Maar ze willen gewoon dan meer de winnaar hebben. Het is vaak meer wat de zeker. Het is platter. Ja, meer nieuws. Echt puur het nieuws. En dit is gewoon een mooie kijkfoto. Die zou je ook in een fotoboek kunnen zetten. Hm. Je kan die naar blijven kijken. En dat is dan gewoon een andere soort foto. Maar die vind ik ook heel leuk. Ja, vind ik eigenlijk leuks om te maken. Maar ik vind het ook leuk om die winnaar te maken. Dus ik vind het eigenlijk leuk om het beide te maken. En dan probeer ik die finishfoto, die ik nog nooit had gemaakt, maar gewoon zo goed mogelijk te maken. En als het gaat om het Koninklijk Huis, weet je dan ook precies welke krant welke foto opneemt? Um, ja, meestal wel. Ja? Waar, het, hem, waar ja, zit het dan? Als het heel de creatief is, dan. Uh, uh, ja, als het echt heel creatief is, dan komt hij eerder in de Volksstand of in trouw. En het AD en, en de Telegraaf zijn allemaal wat conservatiever en behoudener. Hmm. Dus, dus die gaan niet, niet zo snel een heel extreem silhouet plaatsen of zo. Er zijn twee vragen van, uh, van luisteraars. Marco de Zwart zegt... Uh, wat was je meest benarde en of lastige fotopositie? in Utrecht. Zo, dat vind ik... Het zijn er benarde. waarschijnlijk heel veel geweest. Uh, ja, de meest recente vond ik het Rijksmuseum. Ja, maar benard, hè? Benarde, of ja, benarde en of lastige fotopositie? Ja, lastige vind ik dan... Dat was dan het laatste, was dan het Rijksmuseum. Mm -hmm. het, maar benarde... Uh, uh, dan heb je dus eerder meer over gevaar. Ja, of? nee, precies. Uh, ja, echt heel veel gevaar of zo heb ik niet, uh, heb ik niet echt gelopen of zo. Niet, niet dat ik me kan herinneren, nee. Nee. Echt, nee. Nog een vraag. Wat is je gouden fototip? Ja, dat, hoorde, dat wordt heel vaak aan mij gevraagd inderdaad. Maar ja, Waarschijnlijk, uh, iets anders doen wat de rest doet. En, en, en uh, een ander perspectief te kiezen. Een verrassend perspectief. Um, maar echt een gouden fototype is er eigenlijk niet. En is dat aan te leren? Want uh, wat Peter van der Voorz daarnet ook uh, vertelde. Dat hij dan denkt, ben ik daar ook geweest? Ik bedoel, jij bent blijkbaar in staat om iets te zien... om een situatie waar te nemen die anderen niet zien. Mm, ja, dat, dat, dat, dat, dat hoop ik wel, inderdaad, ja. Ja, ik heb ook wel eens fotomomenten dat mensen dan mijn foto's terugzien. Andere fotografen dat ze zeggen, dat heb ik nooit zo gezien. Ja, ja ik kijk dan toch misschien op een bepaalde manier of zo. Ik zie dat dan net wel. Dat is ook wel mijn, mijn voordeel af en toe. Uh, maar of dat nou aan te leren is, ja, je moet gewoon heel goed kijken, inderdaad, ja. Ik heb wel altijd heel vaak heel snel dingen in de gaten. Van uh, als het nou iets verandert in de situatie of zo. Of, of net iets. Uh, dan zie ik het vaak heel snel. Dat is wel, ik kan heel snel reageren. Geef wel... daar eens een voorbeeld van. Je dan? Ja, dat vind ik nou. Pff, uh, uh, ja, dat vind ik moeilijk om zo 1, 2, 3 een voorbeeld te geven hoor. Nou, ja, maar... Misschien net wat je vertelde over Poetin. En, uh... Ja, dat Poetin was gewoon. Uh, dan kies ik van tevoren de plek. En dan, en dan moet je heel snel reageren. Want mm -hmm. dat vingertje is maar, is maar één moment. En dat was, hij stond volgens mij twee seconden zo. En dan moet je wel die foto hebben. Maar dan meet je ze al heel erg gefocust. Je blijft alleen maar focussen op Poetin en de koningin. Poetin en de koningin. Kloos <laughs> uh, wijder. Uh, wat Zou je camera wisselen? Nee, nee, nee, nee. Wacht, wacht, wacht. wacht. Vingertje? Oké, okay, mooi, die heb je. En dan komen ze vlak langs je. En dan nog even camera wisselen. En dan maak je die, die, die laatste foto's. Ja, maar je wat voor wel... karakter heb je hiervoor nodig eigenlijk? Wat, wat denk je wat, jou, wat het meest gunstig is? Uh, ja, ik ben wel een doorzetter. Dat, dat is wel zo. Ik ben wel een doorzetter en een volhouder. Dus uh, ik ben niet zo snel tevreden. Dus ik ga altijd wel, probeer ik altijd tot het uiterste te gaan voor de beste foto. En hoe sociaal moet je zijn? Mm, asociaal soms. <laughs> asociaal, ja, precies. Ja, je Hoeft moet wel eigenlijk... egoïstisch zijn, ja. Soms ben ik ook wel egoïstisch, hoor. In momenten van, uh, uh, ja, dan wil je gewoon het beste eruit halen. En waar denk je nu aan? Nee, ik, zit even, ik, ik zat er natuurlijk te wachten. Geef me eens een voorbeeld. Ja, nee, ik, denk, ik zal het niet nog een keer vragen. Nu uh, doe ik de variant. En waar denk je dan aan? Want als je onmiddellijk zegt, ja, asociaal. We hadden nee, het net over dat opstootje of hoe jullie duwen en trekken. Maar het gaat er natuurlijk om, je wilt de winnaar zijn. En je bent de winnaar als je die voorvraag hebt. Nou, asociaal, hebt. asociaal. Um, kijk, als er nou één moment is op het Binnenhof of zo... en je staat daar uh, met tien man. Uh, op het Binnenhof is altijd wel vrij veel... Uh, Gro ja, echt altijd een groothoek. Veel fotografen. Iedereen duikt erop. Ja, en dan is wat wel duwen en trekken. Hm. En dan ben je... Ben ik asociaal? Weet ik niet. Ik ga dan wel voor de beste foto. En als ja. je dan inderdaad helemaal bovenop moet springen... dan spring je er bovenop. Nou, volgens mij ben jij dan heel vaak heel asociaal geweest... want je hebt behoorlijk wat hele goede foto's uh, geschoten, Robin Utrecht. En ze zijn te zien in Paleis Soestijk tot en met uh, 30 juni, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. En uh, in het weekend kunnen mensen daar naartoe gaan. Het is een geweldig uitje. Dank uh, voor je komst. En dan uh, moet jij ondertussen even die tegel gaan uh, beschrijven. Dan meld ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Oh, dan gaan we nog even door over het Koninklijk Huis. Want bij twee dingen... Uh, gaat het deze maand, uh, uh, iedere maandag... een gesprek met een bekende Nederlander... over zijn of haar oranje gevoel. Vandaag is dat de actrice en zangeres Gerda Havertong. Margrethe Rijntjes praat met de actrice en presentatrice... over haar band met het Koningshuis. En dan meld ik nog maar even dat volgende week maandag... Uh, kan er dus publiek aanwezig zijn bij kunststof, bij hoge uitzondering. Er zijn nog 30 plaatsen beschikbaar en u kunt zich melden bij onze website radiokunststof.nl. Wees er snel bij, want het gaat heel vlot. En wat staat er op de tegel, Robin Utrecht? Je bent zo goed als je laatste foto. Ja, dat is er ook zo een, hè? Ja, en als je daar dan maar vast blijft houden, dan uh, blijf je een leven lang wel gaan en rennen. Dat is ook wel, ja. maar zo voel ik het ook wel echt zo. Hè? Van, ja. Je hebt natuurlijk nu een hele mooie foto in de krant, mm -hmm. maar je moet elke dag wel weer proberen die beste foto te maken. Ja, ja want anders bellen ze je niet meer op Utrecht. Ook Uten. dat. Nee, anders freelancer is dat lastig. Goed, dankjewel. dankjewel. En ga vooral nog even naar de website robinutrecht.com. Dank meneer Utrecht, dit was aflevering 2617. Jawel, morgen praten we met regisseur Jaap van Heusden... over zijn telefilm De Nieuwe Wereld. Tot dan. Radio 1. E Kunsthof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Een radiocrimi geïnspireerd op de IRT-affaire. Gecontroleerd doorvoeren. Ja, wat moeten we wel anders? Komende nacht, om kwart voor één. De Spin. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.